Dit is het lokale Omroep Goren Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het gaat weer wat beter met de economie. en Dat betekent dat de middenstand ook wat meer omzet. Zoals ook de wereldwinkel in deze regio. De wereldwinkel, in jaar al 35 geleden begonnen, krijgt nu wel meer begrip. Want vroeger was het een beetje abracadabra. Nou, dat klopt. Uh, toen was uh, Fairtrade nog niet zo natuurlijk uh, onder uh, de aandacht... Nu weten ondertussen uh, wel een uh, heel grote groep mensen wat Fairtrade is. Gelukkig ligt er ook heel veel Fairtrade non-food artikelen in de supermarkten. En uh, daar zijn wij heel content mee, want uiteindelijk uh, is het de bedoeling van de wereldwinkel om dat Fairtrade gebeuren niet alleen bij de wereldwinkels te verkopen, maar ook bij de andere detailhandel en dat doet ons grote deugd. Wij kunnen ons uh, meer concentreren op bijzondere cadeauartikelen. Kijk voor het Wereldwinkel bij u in de buurt op wereldwinkel.nl Vanaf vrijdag begint de lokale omroep Goele weer. Op de radio en ook op de tv. Alhoewel op de tv was al geruime tijd wat te zien. Bij de lokale omroep Goorl is nu te zien een expositieherdenking fusilade van Goorp en Govert. Hier zijn in 42 vijf willekeurige mensen uit het gijzelaarskamp Haren en Beekvliet naartoe gehaald. Vrij willekeurig was als een mislukte aanslag. In Rotterdam, daar waren de Duitsers zo boos over. Als er niemand zich meldt, gaan wij mensen executeren. En we hebben zelfs het plan gehad om er twintig te doen. Toen moet zij kwart hebben gezegd, dat moeten we niet doen. Daar maken wij geen vrienden mee in Nederland. Bum nemen er vijf. Maar wel het Rotterdam, want daar was de sabotage. Overigens mislukt, hoor. De complete reportage is te zien op de lokale omroep Goorle op tv. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag verwacht 23 graden, ook kan er een buitje vallen. Morgen en vrijdag hetzelfde weerbeeld, alleen wordt het dan wel wat zonniger. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Nog even een weerfeitje. Op deze dag in 2015 was het 27 graden. En in 2007 was het 7 graden. De wind komt vandaag uit Zuidoost en is kracht 2. Tot zover het lokale omroep geworden nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgolen.nl